NOS Nieuws van 3 uur.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 In de thaise badplaats Phuket hebben de politie en het leger een woedende menigte uiteengedreven. Honderden mensen hadden het gemunt op een man die de overleden koning zou hebben beledigd. Hij had ver voor het overlijden van de koning op Facebook gezet... iedereen moet een keer doodgaan. Op een video is te zien dat een menigte in de buurt van de sojamelkwinkel van de man staan. Woedende mensen houden onder meer bordjes omhoog met stommeling... en roepen dat de man naar buiten moet komen. Agenten hebben de man ontzet en bewaken de ingang van de winkel.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 In de randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Hilversum en Buntschoten, 6 kilometer. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Geldermalsen en Kerkdriel, 10 kilometer. Het oponthoud is daar 20 minuten. Komt er een ongeluk, maar alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. En op de A27 in beide richtingen ongeveer een kwartier vertraging voor de brug bij Gorkum. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht vanwege het vrachtwagenverbod.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 En uit de jaren 80 was dat de single van Co-West en We Close Our Eyes. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, en dan schakelen we weer live over naar het Park Zalvoort naar Willem van deze. Hij is aanwezig tijdens de DNT-finales op het circuit. En de Mazda Cup. Ja, daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar. Hoe dat daar gaat, Willem? Ja, dat klopt. Mazda Cup. Ik vertelde het eerder al wat. Drie kampioenskandidaten waren daar voor. Die hebben inmiddels uh, twee races uh, gereden. En als we nu even kijken naar de tussenstand, dan is het zo dat er uh, twee man aan de leiding gaan in het kampioenschap. En die hebben evenveel punten. Dus uh, race 3, die later op het programma staat, die, als uh, de planning uh, loopt zoals hij moet lopen, gaat hij om vijf uh, of vier van start. De twee... Uh,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 Ja, het is in volle gang. Wat nu in volle gang is op de baan is uh, de Volvo 340 Cup. Die rijdt samen met de Squadra Italiana. Leuke uh, oude boodschappotootje, <laughs> zal ik maar zeggen, okay. 340 uh, Volvo 340 en die uh, racen altijd leuk. Die zeggen het al, uh, leuke uh, boodschappenautootjes. Dus bij het DNRT, uh, die zijn al bezig met uh, het volgende seizoen uiteraard... om te kijken of daar weer een uh, leuke klasse tot stand kan komen. Nou, dat gaat wel degelijk gebeuren. De volgend jaar bij het DNRT gaan we races zien met de uh, Peugeot 205 GTI. Er worden races ja, makkelijk in Niet te duur. Uh, je kan zo'n autootje kopen voor zo'n 1000 uh, euro... Zo'n Nederlandse uh, teushootje. Zo'n race, uh, dat komt weer op zo'n uh, 2500 euro banden, rolkooi noem maar op en dergelijke. Ja, en dan kan je een so seizoen lang uh, en die DNC. Uh, dat... Nou, dat valt best mee. En inmiddels uh, zijn daar, ik pak net een van die uh, initiatiefnemers uh, daarvoor. Inmiddels zijn daar al uh, 28 inschrijvingen voor. Uh, en het is uh, eigenlijk uh, pas ja nog maand bekend dat dat gaat gebeuren dus dat zou wel een spectaculaire klasje zijn voor volgend jaar bij DNT ja nog even terug op die uh, Mazda MX5 uh, Cup ja hoe populair is uh, in, in inderdaad uh, deze raceklasse? nou bij DNT is die uh, wel erg populair want uh, ja als je kijkt naar het startveld uh, we hebben hier uh, 49 uh, auto's uh, die van start gaan zo ja, en dan uh, ja, dat is het hele seizoen al uh, ruim 40, 40 plus auto's. Uh, dit weekend 49 dus. dus. Dus ja, je kan wel spreken van een populaire uh, klasse. Populaire klasse, ook onder Dus Ik zei, je noemde al uh, Jury verslijveren. Uh, We zien daar ook nog uh, Tim uh, Koelmans uh, die de auto deelt. Samen met uh, Jeur van der Kuil. Die rijden om en om. In race 2 was het uh, uh, Thomas. Uh, die uh, van start ging en uh, ja, hij startte op een twintigste plaats en uiteindelijk uh, toch finisht op een uh, mooie 15e plaats. Want uh, als je start uh, in een veld van 49 en je hoort vijftiende, laat je toch maar mooi 34 achter je. Ja. ja, zo is het uh, Willem. <laughs> nou, in ieder geval heel veel uh, spektakel dit weekend op circuitpark Sanford. Dankjewel voor dit moment. En we komen, we komen later uh, nog even bij terug, uiteraard... voor het vervolg van de races op het circuitpark Zandvoort. Dat was Willem van deze, inderdaad, live vanaf het circuit. En hier is Maan. You should be the DJ. You make me wanna stay. Whatever tune you play. It makes me dance all day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 of the birds but the sound of the drums Dat was hem, de single van Maan en uh, DJ. Ja, we gaan eens even kijken of we contact kunnen krijgen met uh, Joop Verest op uh, Duintjesveld. Eens even kijken hoor, of de telefoon uh, overgaat, uh, Albert-Jan. <laughs> ja, wat, wat wou je zeggen? De telefoon gaat niet ja, over. Ja, Joop, uh, je bent uh, in de uitzending. Oh. Joop. Nee, het uh, ga, gaat niet over. Jawel, jawel. Ik hoor Joop. Oké, ik we op het Joop. Ja. Ja, Yo. je bent in de uitzending, Joop. Joop. Ja, ja, ja, dat ja. kan ik niks aan doen. <laughs> nee, nee, nee, dat deden wij, ja. Dat klopt. <laughs> Hoe is het uh, zo uh, vlak aan het einde van, uh, van de wedstrijd, uh, eerste helft in ieder geval? Ja Rob, we stellen uh, 43 minuten stel het heel even stil voor een, een kleine dus behandeling. En het uh, zal zo wel alweer verder gaan, neem ik aan.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 nou, niet echt gevaarlijk, maar dat we niet teruggeven op het doel van, uh, van uh, Reinier Mutsaas. Uh, dan andersom. Uh, net dat boy Visser uh, een, een redelijke kans. Uh, er stonden drie mannen omheen. Daar ja, kon hij niet doorheen komen, uiteraard. Dat wil ik zeggen. En, uh, Ja, dus het stand is nog steeds 0-0. En, uh, Kijk, wat zijn we daarmee nou bezig? Oh, goed. Uh, het wordt nu uh, gewisseld daar. Ik ga niet zien wie het is voor voort. Het moet in ieder geval eruit. De Briefwengels heeft ook al gewisseld. Ook voor een en ik kan ook niet zien wie er in komt hier vandaan. Het gebeurt natuurlijk uit de Bij mij zien aan de andere kant van het veld... ...Lukkige Staten zo te zien is er ingekomen. Goed, dat is een beetje aanvallende speler. En zo heeft een bal in het spel gebracht hier in, in, inworpen. Blauwwit neemt het over. En dat wordt daar heel mooi gespeeld. En het middenveld is niet voor het Zandvoort. En daar moet ze opgepassen. Over de linkerkant. komt. Het. En daar is het niet meer in de interceptie van, eh. We gaan Borissen. gaat proberen wel terug te blijven. Komt en de zet je weer een paar ze helaas achteruitselberg. Dat is jammer. En daar gaat Koen Magielsen behoorlijk over training. En daar mag hij echt blij zijn dat hij geen gele kaart daar krijgt. Dat was het echt wel. ...maar vind ik. Maar ja, wie ben ik? Dat heb ik wel eens meer gezegd eigenlijk. Uh, goed, Beurspengels nu. In de bal zitten op eigen geld nog steeds. Mijn eigen helft moet ik zeggen natuurlijk. En daar gaat iemand langs de luid. En dat moet je toch echt een goede huizen komen. Wil je luid te kunnen passeren? Want ik passeer hem like, drie keer. Daar komt die bal voor. En daar kan uh, even kijken uh, wie is dat. petter Koperen kan die bal net over de, over de achterlijn tikken. Anders was het gevaarlijker worden ook. Corner voor, uh, blauwe met Beurspengels. Voor het gezien op de linkerkant van het veld. Zandvoort uh, is niet allemaal achterin. Uh, Boy Visser staat nog op de helft en uh, uh, Jus Haan die staat helemaal voorin. Visser komt nu terug, dus Samfoort is redelijk uh, achterin. Dan nou, moeten we hopen dat die bal natuurlijk niet met die bal... Het is stevig. Ik weet niet of je dat kunt horen, maar het waait hij behoorlijk hard. Daar komt die bal. Oeh, er komt er net niet bij. En de bal kan wegwerken worden. Nee, niet goed weg, weg. En dat is een, een reactie. En echt een kattige reactie van Rutsaars. Van uh, die de bal uit zijn doel kon schoppen. En sand is eruit, is weg. Ik zou zeggen, de bal is weg. Eh, kon niet eh, aangespeeld worden daar. En eh, de Blauwe is eh, gaat weer drukken op de doel van Zandvoort. Dus het is bijna tijd. 45 minuten staan al. Maar er is twee of drie keer een uh, behandeling geweest. Een behandeling en er zijn twee wissels geweest. het neemt even tijd in beslag om daar weer op die 45 vijf minuten -vijf -vijf te komen. Deur of nog steeds. Deur Geen haast. Nu komt de lange bal. Hele lange bal richting de spits. Wordt weggekopt door. Uh, even kijken. Nee, dat maakt niet uit. maakt niet uit. De Zandvoort nu in ieder geval in balbezit. Uh, <coughs> en even staat een balbezit. Daar krijg staan verstaat een vrije schop. maar een overtreding op hem van begaan. Jeffrey Dekker, nee, die gaat het niet doen. Naartje Berg, moet zich ermee? Op de eigen helft, een driekwart van het veld, zeg maar. En er wordt er gespeeld op uh, Rijn in Mutsaas. weer terug naar uh, Berg. Berg moet kijken. Er is weinig beweging voorin. En hij probeert de man te passeeren. doet hij goed. Uh, Dylan Keuger.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 Staan. Er wordt goed ongespeeld. De Haan kan die bal bij zich houden. Komt daar. En dat is een overtreding. En behoorlijk ook zelfs. En daar komt de gele kaart schijn. En terecht voor een overtreding. Op, even kijken, wie is dat? Uh, op je de Die maakt een beetje verkeerde bewegingen, denk ik. En wordt gestopt. En echt te hard gestopt. En de bal ligt een meter of nou, we zullen het zien, zijn meter of 15 buiten het strafgebied. Dus echt uh, direct gevaarlijk is het niet. En de scheidsrechter moet zijn administratie gaan bijwerken. <coughs> Ik zie het voor dat hoesten. Dat hebben we al uitgelegd. Een beetje verkouden, moet kunnen en toch aanwezig zijn. Toch? Ja, ja, heel goed, uh, Jop. <laughs> heel goed. Berg, Berg wacht tot hij die bal mag gaan nemen, want die staat achter. En de, de, de scheidsrechter heeft zijn administratie bijgewerkt. ...heeft nog geen signaal gegeven dat we gaan beginnen... ...en loopt naar zijn positie toe... ...daar kan het een blij signaal is een goede bal. Goede bal. En dan wordt in het ziekenhoofd van en, en de verdediger van uh, <laughs> Klauwek... <ik. coughs> ...gaat je over de achterlijn... ...en zelf mag uh, vanaf de linkerkant een corner nemen... ...die wordt gedaan door Koen naar Gielsen. De Gielsen heeft zelf uh, een, een goede kopper... ...maar die gaat in die in bal nemen... ...en kijken of er iets uit kan komen. Zoals we vroeger zeiden, het uh, corner heeft een... Uh, uh, Doos op een hoekje, komt die bal. Goed geplaatst op de cornerstrip. En die gaat over de zijlijn. En de het 5-6 laat nog steeds doorspelen. Ik vind het wel erg lang. Ik denk op de 2 Op 8 helft. dik op eigen helft. die bal in gaan gooien. En zo een soort, dat geeft dat dus druk op de. Uh, Spelers. Door, dus, ben je ziek horen, maar die verdedigen niet. bal alleen mag worden op de terpen. Die kan nog bereiken en daar kan ze uitkomen. Jeffrey Dekker wordt weggekopt door een door, eentje van uh, Blauw-Wit. Uh, uh, Blauw-Wit is nu uit. Hier, uh, soms de uh, rechterkant van het veld, die gaat over de, over de lijn door Jeffrey Dekker. Dekker uh, gaat nu terug en uh, Blauw-Wit mag de bal vernemen. Op de middenlijn ongeveer. ...en nog steeds laat die schijzer doorspelen. Geen idee waarom, want dit is wel heel erg lang nu. Dan gaat die voorzet komen. Diepe bal, helemaal niks aan de hand. Uh, Reinien kan die bal simpel aanpakken. En gaat hem nu, speelt hem nu, bij het kijken in, bij... Uh, ...Berk, Belekamp. Berk Belekamp. ...naar uh, kreugen, kreugen, terug naar Berk-Bellenkamp. berk, -Bellekamp. berk -Bellekamp, dat is een signaal eindelijk van de eerste helft. Zandvoort heeft het in het begin heel erg moeilijk gehad. Daarna kwam het wat vergelijk aan met, met uh, Blauwe beurs bij ons. Maar ze zijn er nog niet. De 0-0 en uh, kijken wat er in die tweede 45 minuten kan gebeuren, Rob. Dankjewel Joop uh, voor het uh, verslag van de eerste helft. En dus zo meteen voor de tweede helft komen we uiteraard terug bij Joop Fres... ...daar op Duintjesveld. En hier is Willy William...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 Dan uh, is het volgende weekend 29 oktober. Vanaf 4 uur s middags is het weer zover. De zevende Open Nederlands kampioenschap garnalenpellen. En uh, uh, inschrijven voor de zevende Open uh, de Nederlands kampioenschap garnalenpellen is volgens mij nog mogelijk. Vrienden van de Garnaal Zandvoort en de crew van het Strandpavillon Talassa organiseren voor de zevende keer op rij het Open Nederlands kampioenschap garnalenpellen. Er wordt op zaterdag 29 oktober. S middags om 4 uur begonnen tot in de avonduren.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 Zaterdagmiddag bij CFM Sanford... gingen we back to the 80's. Met deze van Laura Bennigan en de self-control. Nou, de heren van de SV Sanford... hebben zich helemaal onder controle. Want we hoorden het juist van jou, van S. Een mooi doelpunt voor SV Sanford. Hoe gaat het met de heren nu?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 zo kan je alles wel aanschoppen uh, noemen bij het voetballen. Het is niet anders helaas. Zandvoort speelt in ieder geval met tien man en met die tien man hebben ze dus uh, die 1-0 voorsprong verkregen. En zojuist was het er een plot van de kansen op die 2-0. Zandvoort um, is dus, nu niet meer in balbezit. Uh, met andere woorden blauw-wit Bengals... die kan nu vrijheid spelen over het middenveld. Zandvoort uh, minstens tilt wel achterin die, die linker uh, verdediger. en die staat daar nu even kijken? Dat zijn blijven Berg. zich daar nu? Dat zou niet moeten eigenlijk, want het is natuurlijk een jongen die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 Wel erg gevaarlijk is. Wel, hij is natuurlijk razendsnel. Dat weten we zo langzamerhand wel van hem. En uh, hij heeft die snelheid nog niet helemaal uit kunnen buiten. Maar hij geeft wel af en toe. Uh, is hij voor. Uh, uh, ja, zorgt voor gevaarlijke situaties in de verdediging van Blauw-Wit. Zo moet ik het zeggen. Um, de bal is nu op de achterlijn. Zal het mag hem gaan innemen. We spelen 59 e minuut. En. Uh, Rijn hier met SaaS, magenspel weer gaan hervatten. Graag tot straks. Dankjewel, Joop Fresse. Zo meteen in het volgende uur van dit programma komen we weer terug bij Joop.